4 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Voetballer Clarence Seedorf gaat voor het Braziliaanse Botafogo spelen. Op de website van de club uit Rio de Janeiro... staat dat Seedorf een contract voor twee jaar heeft getekend. Volgens de voorzitter van de club is het niet eerder voorgekomen... dat zo'n goede buitenlandse speler kiest voor een club in Brazilië. Vorige maand nam de 36-jarige middenvelder Seedorf... na tien jaar afscheid van AC Milan...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 Morgen en de dagen daarna loopt de temperatuur iets op. Dit was het nos Journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 47. Het lukt. Het is drie minuten over vier, dus we zaten midden in een gesprek um, over kinderwens. Heel even snel afmaken dan maar. Uh, Damien wordt. Dus niet. Nee, nou nee. ik heb dat geveterd. Maar, maar hij wil je liefst een zoon of een dochter? Want je hebt nee, het al dat... meteen over een zoon. Ja, nee. Waar, waarom hebben vrouwen die willen volgens mij heel vaak meteen het liefst een zoon? Nee, dat heb ik helemaal nee. niet. En het grappige is dat het ook... Um, ik heb het niet, zeg ik als conclusie, omdat het zeg maar steeds anders is. Ik heb zo'n... Soms denk ik, nou een dochter, dat snap ik helemaal. Dat is even een verlengstuk van... Ja, ja, ja. En dan kan ze later mijn Collectie. Poetsen. <laughs> Poetsen. Maar ook erven, veranderen. Oh ja. En dan een andere keer denk ik: oh, een leuke jongen, die lijkt dan ook op mijn maakt vriend. Maakt het eigenlijk niet uit? Nee, het maakt niks uit. Okay. Het is zo super cliché, maar dat is natuurlijk super belangrijk. Maar je hoopt gewoon dat je gezegend wordt met gezonde kinderen. En als je Nicolette dan zo door het pand ziet lopen, collega die nu ja. zwanger is. Ja, denk we hebben er je... de... ja, gebeld ook, hè? Ja ja, ja, ja. Als denk je dan ook van: uh, no. nou. Ik vind het super, super, super spannend. Maar ik, voor mezelf. Nog even niet. Nee. Het is wel echt dat het lijkt me super leuk. Maar je moet wel, het maar moet wel qua timing of zo. Je hebt toch lang. Nou, ik ervaar niet dat ik het nog heel lang heb. Hè? Nee. Ik word dertig over man. Ja. Dus dan heb je. Maar ook als je meerdere kinderen wil, je, je kan ook op je 34 ste 35ste beginnen, maar ja. dan, dan verklein je de kans wel een beetje. Op een iets groter gezin. Ja, dat is waar Als je. De... Ja, dat is waar. Als je de zes, zeven wil. <lacht> Vier. Nee, dat is waar. Maar ik hoorde een die mevrouw die, uh, die uh, alleen kinderen had uh, gekregen. Ja. Die, haar, haar oudste dochter uh, kreeg ze op de 34ste. Ja, ja dat kan, wel, kan ja. heel goed. Volgens mij is dat best wel gemiddeld, toch? Inmiddels? Maar, ja, maar ik, ja, dat is... Nou ja, in het Westen wel. Ja. Ik denk in uh, andere delen van de wereld niet. Maar ik was nu uh, een half jaar geleden naar... Uh, naar, naar een TED-middag gegaan. Ken je dat? Ja. Van die TED-talks. die bijeenkomsten. Ook. Ja, van die inspirational talks. I love that. Mm -hmm. Love that ook. Maar, <laughs> en daar was een vrouw, en dat was een soort... Um, revolutionaire... Um, arts, vrouwelijke arts... die een prachtig verhaal vertelde van een vrouw... die kanker had gekregen. En toen hadden ze haar een deel van haar heierstokken... tijdelijk in haar arm geplaatst, zodat ze na die kanker... nog kinderen kon krijgen. Ja. Wow, fantastisch verhaal. Maar die zei ook van... Dames, niet, niet zo lang wachten. Hmm. Want de kans vermindert echt per half jaar zo ongeveer... naarmate je ouder wordt. De, de, het percentage zakt echt reet snel. Hmm. Dus dat heeft mij wel een beetje wakker geschud. Ik dacht, oh, 35 en dan nog 5 jaar. Maar dat, dat is eigenlijk niet echt zo. Nee, uh. Nou, ik merk het wel. Uh... <laughs> jij denkt, nou, mijn vrouw hoeft deze show niet te luisteren. <laughs> jawel, je wel. Maar goed, wij gaan ook niet meer vijf jaar wachten. Alleen we hebben nu nog niet zoiets van... Oh, ja, nu. Let's do it. Nee. Hé, hey, waar, waar ga jij het trouwens over hebben? Uh, nee, oh ja, uh, goed dat je daarover begint. Uh, we gaan het even over beroemdheden. Uh, heb yes. Jij hebt vast wel eens een beroemdheid, beroemdheid ben je vast wel eens tegengekomen. Dat is niet zo heel ingewikkeld uh, met jouw beroep. Uh, denk heel even snel na over... De allergrootste die je bent tegengekomen. Beyoncé is nog niet, niet, nog niet gelukt, geloof nee, ik. Hè? Maar dat, dat is natuurlijk nog, wat je nog wel nee, wilt. Maar ja. wie ben je wel eens tegengekomen dat je van... Wauw, ik heb er ook een. Um, uh, was bij BNN. Toen uh, uh, werkte eigenlijk bijna niemand. Um, op dat moment. En op een gegeven moment kregen wij een mailtje... Jongens, over een kwartier is maximaal hier. Maxima hier. Ik was het toen ook niet. <laughs> ja. Balen. ja. dat is echt in, Heel veel mensen waren er niet. En, uh, uh, en ik was er wel. Dus wij van ja, ja, ja het zal allemaal wel. Maar op een gegeven moment kwamen er ook echt daadwerkelijk mensen van de bewaking binnenlopen. Die gingen heel even door het pand heen. Dus toen dachten we van nou oké, okay, dan zal het wel kloppen. Of het is een geintje van iemand, of het mm. zal wel kloppen. Op een gegeven moment komt er, wij kijken naar buiten, komt een auto aanrijden. Zo'n enorm gezwaar gepantserde wagen. En uh, uh, daar, daar, uh, daar komt Maxima uitlopen. Oh, man. Bij ons voor, dus die loopt ze naar boven toe. Dus wij weer door een ander raam kijken. En toen zagen wij ook dat zij uh, door het raam naar boven keek. Dus zij zag daar zo allemaal van die kopjes op. Zo... Ja, zo, <laughs> door ah! die raam, Ja, zit, Maxima! Dus toen gingen we snel weer achter de computer zitten. Net alsof we aan het werk waren. <laughs> en uh, nou, toen kwam ze over de, over de redactievloer heen lopen. En uh, uh, toen heb ik tegen haar gezegd... Hey. Ja. Wat karakteristiek. En ja. ik denk dat zij dat ook nog wel weet. Ja, ja, ja dat denk ik ook. Nee, maar, maar toch was het wel, het was wel een, een, een ontmoeting waarvan ik dacht van... Nou, die blijven me nog wel bij. Maar dat komt meer omdat, ze, dat, omdat zij zo, uh, zo groot leek. Niet, niet, nou, Ook wel qua lengte. Noem je er nou dik? Nee, oh ja. Moet <laughs> je je maar nou dik? Nee, maar, ja, maar soms heb je toch wel eens met mensen die dan... Uh, die dan uh, die, die zijn zo aanwezig. Die hebben gewoon de, en dat komt denk ik door de uitstraling. Ja. Weet je wie dat ook heeft? Nou. Gordon. Grootse aura, ja. ja? Ja, ook zo van. Uh, die, die kwam toen binnen samen met, uh, met, hun, met dat bandje van hem. Uh, die uh, andere gasten. Oh, die uh, de Voices. voices ja. en, toen, en toen merkte hij meteen met hem dat hij uh, echt helemaal in zijn element was. wanneer andere mensen een beetje overrompeld door hem waren. Ja, ja, ja. Waardoor hij nog meer andere mensen ging overrompelen. Ja, ja, ja. ja die dat andere gasten hadden dat net iets minder. <laughs> dat is gek, hè? Ja, ja, dat is gek. ja, maar dat was wel echt. Uh, uh, dat vond ik wel grappig. Maar bij Gordon heb je dan nog. Ben je niet echt zo onder de indruk als bij Maxima. Nee, je vindt het meer gezellig als Gordon. En er is ja, dat ja, ja, was het wel gezellig. Ja, ja, ja. Precies, ja. Maar, maar bij, bij Maxima was wel iedereen <truh> wel uh, ja, even flabbergast. Ik vind het nou. ook zo mooi dat iedereen nog ging faken... dat ze serieus hun aandacht gingen besteden ja. aan het werk. Ja, maar wij gingen echt allemaal achter de computer zitten. En volgens mij heb ik zelfs nog een Word-documentje opgestart. <laughs> terwijl wij, wer wij werken niet eens met Word. <laughs> wij hebben gewoon een redactiesysteem. Toen heb ik toch een Word-document. Dus, Helemaal van je aan het Ja, en zo kan, volgens mij moet zij dan hebben gezien... dat ik gewoon naar een leeg Word-documentje zat te staren. Want ja. daar stond niks in. Nee. Ik had eigenlijk gewoon hoi Maxima in moeten zetten... <laughs> <laughs> dat was maximaal wel, forever. Dat was wel echt cool <laughs> geweest. <laughs> ja. Of op haar foto als background doen. Op de computer. Nou, dat, dat is misschien dan wat aan de slijmerige ja, kant. Ja, ik weet dat Willemijn Veenover, die D presenteert... en nu dus Radio 1 Sportzomer, die was echt stinkend jaloers, want die is helemaal Koningshuis-fan. Oh ja? En die was zo ontzettend... die, die kon het echt niet hebben dat het uh, was gebeurd... op het moment dat zij er niet was. Nee, dat is, dat, dat is alsof uh, JC en Beyoncé samen met de baby <laughs> langskomen bij BNN... terwijl ik op locatie een item voor spuitenslikken maak... Wat mislukt. Over, over anale puisten of zo, snap je? Ja, ja, zo van ja. hè, je had er gewoon moeten zijn. Hè? Ja, ja, ja dat Anale puisten is trouwens een beetje raar. Ja. Als voorbeeld. Goed. Um, heb, heb, heb, heb je, uh, je zo'n ontmoeting gehad met. Uh... <laughs> voordat het een heel programma nou, Ja, voordat het een programma wordt. Ja. Um, ik, ik kan me zo 1, 2, 3 niet. Ik heb wel. Maar het komt heel veel beroemdheden tegen, toch? Ja, nou ja, je nee? Jawel, maar. Maar ik weet het eigenlijk niet. Ik weet wel dat ik een keer bijna JC heb ontmoet. En dat dat heel groot was. Want ik mocht hem dan interviewen. Ja. Dat zou wel geteld vijf minuten duren. Yeah. Maar hij is echt mijn held. Dus ik had echt voorafgaand aan dat interview, wat niet doorging allemaal JC-fans bij mij uitgenodigd en een, ver, een overleg gehad van als ik hem dan straks vijf minuten wat moet ik dan vragen? Je hebt echt je best voorbereide zo, interview ja, ooit. ik had echt zo alle albums weer nog een keer doorgespit en geluisterd. Wat voor je het weet gaat hij overhoren. Nou ja, je weet het niet. Je nee. wilt toch uh, come correct, <laughs> ja, je wilt toch ja, correct daar... Uh. Ja. En toen kwam hij gewoon niet. En toen was ik echt zo persoonlijk beledigd. Ik dacht, ja? nou ja. Jij dacht, jij dacht, JC die heeft een lijstje gekeken die dacht, ze rijden. Nee. <laughs> Daar ga ik niet naartoe. toe. nou, nee, nee. ben je betoeterd? Nee, je betutored? Are you betoeterd? <laughs> Are you yeah. Oh man. Dus dat was mijn, dat was mijn fantoom, uh, ontmoeting. Maar wat, uh, en, en uh, de, de, de, de, de, ik weet van jou dat dat jouw grootste droom is natuurlijk. Nou, om Be om nou, Beyoncé nee, nog meer hè Nee, Beyoncé op mijn huwelijk, als oh ja. optreden. <laughs> dat is mijn droom. Ja. Mocht ik daarna onverhoopt aan een hartaanval het loodje leggen. Ja. Mm, Erg? Not so much. Nee. <laughs> Als dat al gebeurd is dan, hè. Maar je bent nooit een keertje dat je echt zo werd weggeblazen door de. Jawel, jawel. Ik heb, je, ik heb het ook wel eens een keer bij het Balkenende gehad. Toen was hij nog premier. En toen ging ik dus uh, mijn, mijn vrouw die moest hem interviewen in het, in het torentje. En ik. Oh. En, ze, en ze had gezegd. Uh, uh, uh, je mag, je kan, ze mocht iemand meenemen. En toen had ik gezegd van, oh, mag, kun jij rijden? En dan uh, neem je mij... Uh, dat is het makkelijk, dat is het leuk maken. zelfs een uitje van. Ja, ja. Dus wij naar, uh, wij naar Den Haag toe. En toen waren we al een beetje te laat. Wat echt wel irritant oh, nee. is gewoon, uh, ja. Maar toen waren we net op tijd. En gelukkig was Balken ook iets, iets te laat. Ik weet niet precies wat hij moest doen. Maar goed, nee, hij is premier. Dus hij heeft in principe wel altijd een excuus. Ja. En, toen, uh, en toen zaten wij zo te wachten. En... Um, op een gegeven moment zagen we hem zo, met dat hele gevolg. Want hij had drie bodyguards bij zich, geloof ik. En nog een, een Jack de Vries liep ernaast. Die was toen nog echt zijn voorlichter. Die zagen we zo langslopen. En het ging ook sneller dan normaal. Het ging, hij liep harder dan, dan, dan wat je normaal zou doen. Ja. En hoewel hij natuurlijk helemaal niet van postuur zo groot is. Zo zag je wel meteen, oh ja. Ik snap het. Hij is de premier. Ja. En ineens zag je dat ook. Hij voelde zich ook volgens mij de premier. Want hij, dat was in een tijd dat, hij, dat alles wel goed ging. De verkiezingen kwamen er wel aan. Maar hij stond ook goed in de peilingen. Hij uh, was on top of it. Ja, en toen kwamen wij het torentje in, wat al, wat al sowieso leuk is, want dan ga je zo stiekem een beetje proberen foto's te maken met je mobieltje <laughs> en zo, wat echt niet mag, maar wel zo. Dus ik heb twee, maar van, boek van, van boekenkast ja. <laughs> daar heb je helemaal niks aan. En, uh, en toen hebben we dus, uh, nou, volgens mij heeft zij, ik uh, denk, uh, nou, wat twintig minuten met uh, Balken en Jack de Vries uh, gesproken. En dan gaat het er op een gegeven moment wel een beetje vanaf, die, uh, dat, dat, in, uh, dat je denkt van, oh ja, ben, je bent een beetje flabbergasted. Maar op het begin, in, in eerste instantie, dacht je wel van, nou, daar staat iemand. Ja. Ja. Zal ik je iets heel triests vertellen? Ja. Nou, ik weet niet of het triest is, maar ik heb wel een keer gehad... Het is niet helemaal hetzelfde. Dat ik voelde... Ik maak ook... Ik schrijf... Ik doe ook geschreven interviews hè, voor ja. bladen En van alles. En iedereen geïnterviewd in allerlei branches. En toen moest ik een keer Jan Smit interviewen. Ja. Voor de Viva. En ik weet niet hoe dat kwam. Maar toen merkte ik in een van... Dit is toch een beetje een echte rockster. Zo, dus okay. ik heb ook Tygo Gernand geïnterviewd. Was hartstikke leuk. Ja. Maar dat ging, dat ging dan heel... soort meer vanzelf. Ja. Maar Jan kwam ook, die had ook... Er zat ook iemand bij het interview, wat, wat weinig gebeurt. Als het niet gaat om politici. Ja, ja. En ik dacht... En ik weet niet of het kwam, omdat hij is natuurlijk jonger. En hij is reden succesvol. En hij is toch een beetje... Hij heeft seks gehad met Jolanda. Kijk, het zijn dingen die ja, tellen. Ja, tuurlijk, het zijn dingen die tellen. Ja, ja. En toen dacht ik wel van... Toen heb ik het ook maar even gezegd. Toen zei ik, oh, ik zeg, ik ben wel... Ik weet niet waarom, maar ja. ik ben beetje nerveus. Ja. Raar, Graag, hè? Ja, nou ja, dat kan toch. Ja, ik bedoel, ja. Ja, het is toch iemand die... Ook al dat je... je hoeft niet per se fans te zijn. Maar het is wel iemand die iets heeft bereikt of zo. Dus daardoor wel... Ja, maar ik... Ja, maar ook ik heeft hij wel iets... Ik heb allerlei rappers ook geïnterviewd. En ik, weet je, dat ligt heel dicht tegen mij. Amerikaanse artiesten. Maar ik weet niet. Misschien juist omdat het gewoon Jan Smit, Smit was. Dat het in één keer, ja. Dat, dat, ineen, ja. Ja. Ja. dat nou. zei hij toen ook. en toen Voilà, daar was een programmatitel. <laughs> ja. Geboren. Ja, ik heb dat eigenlijk bedacht. <laughs> ja. Wou ik niet over beginnen. Uh, de vraag van deze nacht is eigenlijk heel simpel. Heb jij wel eens een beroemdheid ontmoet? Simpele vraag. Leuk. Ja, toch gewoon een uh, mooie ontmoeting met een beroemdheid. Laat het weten via 0801121. Dat is het telefoonnummer 0801121. Ik had het ook wel een beetje toen ik Katja Schuurman voor het eerst zag bij BNN. Tuurlijk. Toen Wie, werd niet? Toen Wie niet? Wie niet? Toen werd ik prompt een beetje lesbisch. I want you to stay here beside.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 We yes. stonden op uh, Rocking Park afgelopen gisteren. Zaterdag was dat en uh, het schijnt wel tof te zijn geweest geloof ik. Ah, goedemorgen! Hallo! Hey, hoe is het? Ja jongen, <totstuk> <totstuk> ik, ik, ik, ik was even... Ik, mijn met is uit de mooiste stad van de Leine. Ja, zeker! Ja, ik schrok even Waarom? Nou, ik dacht, je gaat er niet mee lopen luisteren met die, met die, met die mutsje daar zo. Nou ja, hoezo? Ja, dat is toch leuk? <totstuk> ja, is toch leuk? <totstuk> ja ja. ja. Hey, nee, maar ik vind hebben... het leuk dat jij weer een programma hebt, joh. Ja, dat vind ik ook. Vind ik zelf ook wel prettig. Nou, hey, heb dus... jij wel eens een uh, beroemdheid uh, aan je deur gehad? Nou, niet aan mijn deur. Ja. <laughs> maar ik heb, ik heb uh, Koning Winnie een paar keer uh, mee mogen maken. Oh ja, dat was ook. Wat, hoe kwam dat ook alweer? Nou, Ik ben gedokt in de, bijza de bijzaam. Ja, dat was ook zo, ja. Dat had je wel eens een keer verteld, inderdaad. Ja. Maar ja, da daar kun je er zelf niet heel veel meer van herinneren, vermoed ik zo. Nee, maar ik heb er ook meegemaakt... Naar de hand in de in, op het spui, die oude kerk daar zo. Yeah. En dat was uh, toen de tijd de Pattenderskerk. Ja. Yeah. En uh, ik heb ook op de school gezeten, die naam van bij de naald, waar het, dat ongeluk toe gebeurd is, weet je wel? Ja, ja, ja, waar die, op, uh, die, op, die Suzuki tegenaan is geknald. Ja, de of Ja. Yeah. En dat was ook, uh, op, uh, dat was de beschermde ook koningin de En toen was het stationnetje dan nog, dan er nog, en er lagen nog redels ik ken bij heel dat was allemaal weg natuurlijk. Maar, ik heb er een, een, een paar keer mogen zien. Hmm. En dan vond je het een aardig mens? uiteraard. Was je een beetje onder de indruk van haar? Nou, onder de indruk is misschien een groot woord, maar ik had wel uh, wat dingen respect voor dan. Ja, gek is dat, hè? Ik dat bedoel, ook al denk je ook van ja, het is ook maar gewoon een mens, maar dan nog. Uh, ja, bedoel, het is dan. Uh, volgens mij toen was het wel gewoon de koningin. Ja, maar, maar, maar zeker wat we in de oorlog, hoe ze ze staande gehouden hebben. Ja, ja. oké. Okay. Maar de tweede figuur, ik heb er nog een paar: mm -hmm. dat was Johan Kruis. Oeh! ja. En dat was een hele gewone jongen. Ja? En toen kwam ik tegen op de kaarserlei. En toen speelde ze land België, Nederland. En toen heb ik met hem gesproken. En toen was hij eh, met Wimpe eh, uh, Ja. Die, die Giechel. En ja. uh, die Theo van Duivenbode. En toen vroeg ik, uh, ik zei, joh, ik uh, jou een neusje, vroeger, zei je. <laughs> en toen ga je door een hand tegen van hem en heb ik heb even met hem gesproken. Oh, wat heb je gezegd en... tegen hem? Wat, wat, wat tips? Nee, joh, hij was een heel jongen. Mm. Ik praat dan over eentje in 1965 of wat dan ook, ik, ik, ik weet het niet. Maar heel lang, hij, hij voelt wel de paste in het eerste van Ajax toen. Oh, ja. En de derde persoon die ik heel lang uh, meegemaakt heb, en laatst is die man overleden. Daar wil ik toch even een, een, een, een, een, een, een, een memorie over maken: dat was uh, meneer oh, ja. Dijkstal. Hij is niet bij club van de VVD, mm -hmm. maar die was, in, in zijn hele leven was hij uh, lid van Stork in Den in Haag, de op, op Kerkduin, Ja. waar ik ook heel ja, berucht en beroemd ben, onder andere, in heel Nederland, in de Honkbal. En die speelde toch op de laatste dagen nog uh, softball daar. Oh zo? ja, die speelde daar nog, uh, die, die speelde ja, daar ja, nog een balletje. balletje? In de Veteraning, ja Nou, wel. wat grappig, dat wist ik helemaal niet. Ja, maar ik wel. <laughs> ja, nou, dat was een hele amabele man, een ja. hele lieve man. Ja. En die is ook uh, helaas, uh, ja... Geveld door die vreetjes. Ja, hij is veel te vroeg overleden, zeker. Ja, veel te vroeg, ja. Dus ja. ja, ja, ja. ik dan een orde. Maar goed, dat was het voor Goede lijst met beroemdheden. dankjewel je Aad. Weer ik een goeie goede uitzending, he. Komt helemaal goed uit, dankjewel hè. wel. Hoi, hoi. Gaan we naar Inge. Inge, Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Um, we hebben het over beroemdheden die je wel eens hebt ontmoet. Ja. Heb jij er eentje op je lijstje staan? Ja. Wie dan? Uh, Emil Raterband. Email Raterband? Nou, die heb ik zelfs bij me thuis uh, weten te krijgen. Echt waar? Ja. Wat kan die doen? Nou, ik ben beeldhouster. En ik had ooit gelezen dat hij beelden verzamelde. Mm -hmm. Toen denk ik, nou, ik ga zijn adviezen opvolgen. Altijd maar doorgaan en niet opgeven. Dus ik ging hem toen uitnodigingen sturen voor exposities. Ja. En op een gegeven moment had ik hem een uh, kaartje gestuurd. Uh, ik maak een typetje, dat heette Dutch Pin-Up. Dus het was best een leuk, uitdagend beeld. En ik heb had opgeschreven, Emiel, ik, ik stop niet met uitnodigingen te sturen tot je hier een keer komt en er eentje koopt. <lacht> nou, toen werd, een maand later werd ik gebeld. Toen dus zei een diepe mannenstem, je spreekt met je toekomstige verloofde. <lacht> <lacht> <lacht> ik dacht, nou wat krijgen we nu dan, hè? Dus ik was helemaal uh, even van de kaart. Ja. Yeah. Maar toen bleek hij dat dus te zijn en hij maakte een afspraak om een maand later bij me langs te komen. Ik was bloednerveus, joh. Yeah. Ja. Ja, ik was achteraf. Uh, snap ik niet dat ik zo nerveus was. Ja, want ik neem aan dat hij ook gewoon een normale, normale vent is. Uh... Nee. Nee? Niet? Nee, ik, vind het, uh, een, ik heb het een bijzonder akelige ervaring gevonden. Ik was eigenlijk helemaal buiten mezelf van de zenuwen. Ja. Yeah. Maar het is ook wel een bepaald mens die uh, je helemaal uh, ja, van de kaart brengt. Hmm. Hoe kan dat dan? Wat, wat heeft hij dan. Uh, wat maakt hem dan zo uh, bijzonder? Nou, ik denk dat hij heel goed met mensen kan. Uh... Wat noem je dat manipuleren? Manip maar dat is toch juist iets wat het klinkt. Dat klinkt negatief manipuleren. Ja. ja. Ja, ik had ook niet echt een prettig beeld. Hij, uh, ah, ja, je, vond je vond juist dat het dat, uh, je was juist in in negatief opzicht een beetje dat je dacht van. Ja, ik vond het helemaal niet prettig. Hij, hm. hij heeft hier ook een uur op me in zitten praten. Oh. Wat wat zei hij? Wat wilde hij nou allemaal van? Nou, hij ging gelijk op het feit in dat ik gescheiden was en dat ik waarschijnlijk. Mijn ex zou haten en dat ik dat ik die moest doen. Ik moest hem, hij zat toen zelf net in zijn echtscheiding. Mm -hmm. Ik denk dat hij een of op mij aan het projecteren was. Maar ja goed, ik was natuurlijk toch een beetje... Ik keek toch tegen hem op, hè? Ja, ja tuurlijk. Ja. Want jij, jij, ja. jij had eigenlijk dus die beeld... Jij bent verder gaan met het beeld houden omdat jij dacht van... Nou, Oké, okay, hij, hij, hij, hij ben bij, bij, bij zo te motiveren, ik ga er gewoon voor. Nou, ik ben doorgegaan met hem uitnodigingen te sturen. Ja, ja. Ik beeld naar hou nog steeds, yeah. maar goed. Uh, in ieder geval, het, het klap op de vuurpijl vond ik nog dat hij na afloop van het gesprek zei van uh, hoeveel kost dat beeld. En ik noemde een prijs en toen dacht ik nog shit, ik had meer moeten vragen. Want, uh, kan wel hij wel hebben. best wel geld. <laughs> ja. En toen zei hij, ja zoveel vraag jij alleen maar omdat ik uh, natuurlijk beroemd ben. Maar ik vind dat je me wel korting kan geven, want uh, weet je wel hoeveel een uur behandeling bij mij kost? Nou ja, zeg. Ja, heel brutaal. Ja, dat was wel heel... En, en, en heeft die beeld toen verkorting gekregen? Nee. Of uh, dacht je van uh, toen? Nee, de Nee, zo goed uh, was ik nog wel. Dat ik zei, nou, maar je, jij hebt me helemaal niet behandeld. En je bent ook geen, zeker geen vriend. Nee. Nee, ja, hij komt door. Je hebt en toch gewoon gevraagd. Hij is je dus ja. onverrichte zaken vertrokken. Echt waar? Nee, ja. Ja, wat onwaardig. Ja, het was... Ik heb ook niet een... Uh, ik vond het wel heel leuk dat hij op mijn uitnodiging inging. Mhm. Mm maar verder liep het dan niet zo goed af. Nee, dat is wel, uh, nee. dat is wel een heel onprettige, onprettige ontmoeting eigenlijk wat dat betreft. Je, dat, ja. dat doe je niet nog een keer uh, met, met hem, in ieder geval uitnodigen. Met, uit hem, niet, nee. Nee. met, heb met je, hem niet, het, je, nee. Heb je nog een, een beroemdheid die, die op je lijstje staat... waarvan je zegt, van, nou, daar zou ik nog wel eens een keer... Uh, mijn beeldencollectie willen laten zien of, of oh, een babbeltje ja, maken. Oh ja, iedereen wel. Alle beroemdheden mogen bij mij langskomen. <laughs> ja. Ik heb wel ooit, ooit tijdelijk gewerkt bij de Wisslord Studios. Mm -hmm. En toen ik daar voor het eerst kwam, ging ik op een barkruk zitten... En naast mij zat een man, dus ik keek die man aan. En ik, zei, ik dacht nou die, ken... ik dacht dat ik hem heel goed kende, dus ik zei, hé hey, hallo. En die man zei ook heel aardig tegen mij, hé hey, hallo. En dat was uh, Jan Veen. De, de, de, mu de muzikant, de pianist? Ja, de uh, pianist. Oh ja. En die, uh, ja, die kwam mij natuurlijk heel bekend voor, omdat <laughs> ik hem op, op tv had gezien. Ja. Maar dat was trouwens echt een heel aardige man. En ik heb daar ook heel veel leuke artiesten ontmoet die... Uh, ja, die vond ik allemaal super aardig en relaxed en uh, gewoon. Ja, ik, ik heb, ik heb uh, in Zwolle gestudeerd en uh, daar woonde, of woont misschien nog wel, uh, Jan Veen. Ja. En die, uh, die struinde wel eens door de stad en uh, dan ging hij achter de bar zitten. Aan de bar niet achter, maar uh, en dat was wel... Uh, ja, dat was toch altijd wel vervelend, want hij, uh, hij, hij trok wel altijd alle aandacht naar zich toe. Ja, en Ja, als je studeert. Man, dan... Ja, precies. He? Nou ja, het is wel, ja, van het golven van de lange haren zo, en zo. Uh, ja. Dus, ja, en, en volgens mij is het ook wel een aardige vent. Dus ja, dan, uh, dan sta je al snel, uh, snel uh, op 1-0-achterstand als uh, bibberende studeer. Ah, oh, maar weet je, Luc, je hebt een hele leuke stem. Dat is ook... Ik luister graag, maar ik <laughs> weet niet hoe je eruit ziet. Ja, een beetje als mijn stem. Maar jij kan heel veel doen met je stem, denk <laughs> ja, ik. <laughs> ja, maar daar heb je niet zo heel veel aan als je in de kroeg staat. Hé, maar ja, misschien een God. Dat, uh, <laughs> ja, dat schiet niet echt op. <laughs> nee, hey, maar als je dan gewoon gaat praten, denk ik dat heel veel vrouwen wel gevoelig zijn voor jezelf. Nou, ik, zal, ik, zal het dus, ik ga het nog eens een keertje testen. Ah, ik dat ben... hoef je niet te doen, want je bent wel getrouwd, ja, toch? Ja, dat is waar, ja. Ach, ja wel, het blijft altijd leuk om aandacht te krijgen. Is ook zo. Ja, ik las, bevestiging. Ja, ik las een artikel in, in, de, in de Linda, bij de kapper natuurlijk. En dat, wat stond er nou? Dat 64 van de, van de mannen... Vind uh, flirten niet vreemd gaan. En, maar de, toen dacht ik, eigenlijk dacht ik andersom. Oké, okay, dus dat, uh, Er zijn dus heel veel mensen die. mannen die juist vinden dat flirten wel vreemd gaan is. Maar dat vind ik helemaal niet. Ik vind dat. Nee. je mag toch wel even gewoon een. Uh, weet ik veel. een knipoog naar iemand doen. Ja, dat vind ik ook. Ja, ja ik vind dat niet echt. omdat je denkt van. Uh, want dit is voor die ander namelijk ook een leuke bevestiging. Dus ja, ik? toch? Ja, nee, maar allebei een leuke dag. <laughs> ja. Nou, precies. Ja, vind ik ook hoor. Als je de grens maakt, nou. dan. Uh... Inge, ik vond het hartstikke leuk dat je met uh, mij gesproken hebt. Ja, ik vond het ook leuk. Dit is een ja. poging tot flirten van mij, dit. Is dat een poging? Ja, dit was een poging. Ja, kijk dan. oké. Nou, heerlijk. Ja, nou. dat heb je het al, hè? <laughs> ja, dat is ik erg gezellig. <laughs> hey, Inge, dank je. wel. succes verder, hè? Dank je wel, hè. Dag. Oh, ja. nou. 0800-121, 0800-121 als je wil flirten. Of uh, als je gewoon wil vertellen welke beroemdheden jij wel eens hebt gezien en meegemaakt... en een mooi verhaal daarbij hebt, daar zijn we naar op zoek. 0800 1121 dat is het telefoonnummer voor jouw bijzondere ervaringen met beroemdheden. Not your love anymore. Oh. Een rumor heeft het dat ze zwanger is. Ja, je krijgt een kind. Ah, leuk voor hem. En voor haar. <laughs> uh, Timo, goedemorgen. Ja, goedemorgen. lukt met hey, Timo. Hallo, hallo. Uh, ja, daar ben ik weer. Ja, goeiedag. We hebben het over uh, beroemdheden die je wel eens bent tegengekomen. Waar je een bijzondere ontmoeting mee hebt gehad. Ja. Of gewoon toevallig een keertje tegenaan bent gebotst in de kroeg. Dat kan ja. natuurlijk ook. Uh, heb jij, heb jij, uh, ben jij een beetje een, een, een, uh, iemand die, die daarvan onder de indruk kan raken? Van, van beroemdheid? Uh, nou, het is niet zozeer onder de indruk, want ik ben wat dat betreft heel erg egalitaristisch. Mm -hmm, ja. Altijd geweest eigenlijk. Ja, dat zit nou eenmaal erin. Mm -hmm. Uh, maar de, de, wat wel gebeurt is dat ik een soort flits van herkenning krijg. En ja, dan, dan gebeurt gewoon wat ook gebeurt als je iemand tegenkomt die je kent. Mm -hmm. En dan wil je eigenlijk, zeg maar, uh, een gesprekje aanknopen... en dan denk je, oh nee, wacht even, hij kent mij niet. Ja, <laughs> ja dat je denkt van, uh, de, dat je hooi wil zeggen of zo. Uh. Ik heb dat ja, altijd tegen, als, als, uh, ik, als ik... Als ik, als ik, als je om... ik heb dat altijd met Mart Smeets. Dan ja. zie je hier Mart Smeets lopen. Nou, die kent mij echt niet. Nee. En, uh, uh, en dan, uh, maar dan zie je hem lopen en dan naar de trein toe of zo en dan weet je toch, hey! Maar echt zo op zo'n manier van alsof, alsof je elkaar al jaren hebt, hey, ja, hey, hallo! Ja, maar het is natuurlijk, uh, televisie is natuurlijk inrichtingsverkeer. Ja, ja heel erg, ja. ja is zo. Maar dat heb ik een keer gehad met uh, Paul Witteman. Oh! Uh, ik kwam eens een keer in een boekhandel in Den Haag, mm -hmm. verwijs was dat. Toen zat hij nog aan het buitenhof naast de Israëlische ambassade. Mm -hmm. En ik was er op een bepaalde verdieping. En toen uh, keek ik. Ja, ik liep gewoon rond de boeken te kijken. En toen opeens zag ik Paul Witteman. Dus ik kreeg een flits van herkenning. Dat schoot echt van mijn buik naar mijn hoofd omhoog, zeg maar. Ja. Yeah. En toen denk ik. Oh nee, wacht even. En hij zag er ook uit alsof hij gewoon heel erg met zichzelf bezig was. Dus ik denk: Nee, ik ga hem niet lastigvallen. <laughs> ik ga hem met rust laten. Ja. Yeah. Niemand zal wel uh, te veel, uh, zeg maar, aanspraak hebben. En dat vindt hij waarschijnlijk helemaal niet prettig. Dus ja. Laten we gaan met rust. Nee. Ik woon ja, gewoon als iedereen die ik niet, niet ken eigenlijk. Dat lijkt, dat mij, het... lijkt mij ook voor, voor beroemdheden echt... Doel, ik denk dat zo'n Paul Witteman bijvoorbeeld... die is denk ik beroemd geworden tegen wil en Dank... Ja. want hij wilde gewoon een mooi programma maken. En ja, ja. De, als je ja, ja, de, de, de, uh, ja. ja, en je hebt natuurlijk ook mensen die gewoon uh, beroemd willen worden... om het beroemd zijn. Uh, mensen die meedoen aan, aan, aan idols of zo en dat soort... Nou ja, idols misschien nog niet eens zo heel erg... maar wel aan, aan Big Brother en uh, echte meisjes in, uh, ja. in de bush bush of zo. Geen maar hij aan. natuurlijk niet. Nee, nee, nee. en nee, ja Ik denk dan van, uh, net als met een werkgever. Een werkgever moet je ook niet al te veel lastigvallen. Want als, als er twintig mensen voor hem werken, dan heb je in principe maar één twintigste deel van de tijd voor een werkgever. En dan moet je dus de tijd die hij voor je heeft heel, heel uh, zorgvuldig invullen. Ja, ja. Hetzelfde geldt met beroemdheden, denk ik. Ja, dan moet je zorgvuldig mee omgaan. Anders krijgen ze een heel uh, vol bordje. Ja. En, en uh, toen ben je dus uiteindelijk niet naar hem toe gegaan. Uh... Nee, ik heb gewoon, uh, zeg maar, in mijn hoofd, de knop omgedraaid in die zin van, ja, ik ken je wel, maar ik ken je eigenlijk niet. Dus ik heb gewoon de knop omgedraaid, nou, ik ken je eigenlijk niet. En gewoon behandeld als iedereen die ik niet ken. Ja, ja die spreek je ook niet zomaar aan. Nee. <laughs> niet een, uh, niet een uh, enorme uh, warme ontmoeting. Sorry? Niet een enorme warme ontmoeting uiteindelijk. Nee, nee geen ontmoeting. <laughs> nee, eigenlijk niet. Hè. Eigenlijk, nee. Dus uh, ja, nou, ik spreek vreemden wel eens aan hoor, maar niet op, niet op basis van herkenning, nee. maar op basis van andere uh, interesses. Ja, ja. En, en nou, nog, nog iemand tegengekomen? Ja, ik heb er nog twee. Oh, oké. Okay. Eentje ben ik erop gaan zoeken, bewust. Oh. Dat was een heel raar verhaal eigenlijk. Ik was op een gegeven moment CNN aan het kijken toen Milosevic was gearresteerd. Ja. En uh, toen zag ik Christiane Amonpoor bij tegenover het congresgebouw staan in Den Haag. Ja, bij het, uh, ja ik weet niet, het Joegoslavië-tribunaal uh, heet dat, geloof ik. Hè? Ja. Wat vroeger van Interpolis was, dacht ik. Dus zij, zij, en en die, die Christiane Amonpoor, dat is, de, dat is een verslag, toch van ABC? Geloof nee, ik? toen van CNN. Toen van CNN, oké, okay, ja. oké. Okay, ja. En uh, nu zit ze bij ABC met een talkshow. Tenminste, het laatste wat ik op, van op televisie heb gezien. Ja. Maar ja, daar was ik altijd wel een beetje fan van. Want ik vond gewoon dat ze het heel goed deed. Gewoon, gewoon echt een puikenverslaggever. verslaggever. Dus ik ben er naartoe gegaan, want ik had tijd die middag. Ja. Op een fietsje gewoon. En uh, toen aangekomen ook voor het pleintje van dat uh, Joegoslavië-tribunaal. En ook even een praatje gemaakt. Maar op een gegeven moment ging ze live. En toen was ze ineens heel streng en zakelijk. Eigenlijk zeg maar, duwen ze me gewoon als zij. Nou, duwen niet. Ja. Maar een verbaal zeg maar. Ja. Van. Uh, nu even totaal geen inmenging mogelijk. Ik moet echt een lijfverslag nu doen. Grappig. Ja, maar dat, dat accepteer ik natuurlijk gewoon. Want ja. ik denk, werk gaat voor. Ja, ja, ja. En toen heeft ze naar de hand heeft ze zich ontzettend verontschuldigd. Van ja, sorry, dit was niet de bedoeling. En, maar ik denk, ja, het is begrijpelijk. Dus ik heb ook uh, laten blijken dat ik het begrijpelijk vond. En dat ik het totaal geen probleem vond. Nee, ik vind het wel grappig, die, die, uh, die Christiane allemaal De Mensen moeten maar eens een keer een filmpje opzoeken. Maar zij is ook wel eens. Uh, uh, dat was volgens mij in Egypte had je toen die, uh, uh, uh, de, die de Arabische lente was net begonnen, eigenlijk daar. En uh, nou, er waren allemaal mensen en journalisten. En op een gegeven moment werd dan ook uh, Christiane allemaal ingevlogen. Als het was een soort van sterk verslaggever werd, werd zij daar dan neergezet voor dat ja. En zij had ook de dat was wel, zij had ook de beste plek. En de, de, de, de, de beste interviews of zo. Zij uh, lokt dat nou, uit. Hè? grote nou, ik vind Dat Anderson Cooper daar ook al behoorlijk werk werken. Dat is die grijze van de CNN uh, nu. Hè? Ja, ja. ja die, die, die, die, die doet dat die ook goed inderdaad. In. Ja. En je had er nog geen zei je? Ja, de derde was eigenlijk toen ik naar het, uh, de top 12 ging van het, uh, Europa. Dat was het tafeltennistoernooi. Ja. Toen heb ik een uh, kleintje van de tafeltennisvereniging... Uh, ja, dat was eigenlijk een hele groep, maar dat was door maar één geïnteresseerd. Mm -hmm. Een kleintje van de tafeltennis meegenomen naar de top 12 dan. Dat is een Europese kampioenschap, min of meer. En daar was uh, Samsonov. Samsonov? Ja, Samsonov is een hele beroemde, hele elegante, eigenlijk veel te lange tafeltennisser. Ja. <laughs> Want die tafels zijn zo laag, dat is eigenlijk niet gemaakt voor Europeanen. Ja. Maar uh, ja, dat was een hele elegante speler die eigenlijk, zeg maar, alles kan en zo'n ontzettend goed balgevoel heeft, maar niet meer op kan tegen de explosiviteit van de moderne Aziaten. Oké. Okay. Maar wel echt iemand die de, de tafeltennissport zeg maar heeft geschraagd en vooruit heeft geholpen. Yeah. En dan was ik zo... Uh, ik wist dat hij zou spelen, dus ik was daar zo uh, in mijn nopjes mee. En ik had toen de tijd van mijn vader een tinnen beeldje gehad. Een tinnen beeldje van een tafeltennis. dat was best wel een bijzonder ding. Maar geen naam erop en niks. Mm -hmm. Dus toen ik daar wel had ik meegenomen en toen ik daar was... heb ik hem dat beeldje gegeven uit naam van de alle kijkers, van alle mensen die tafeltennis volgen. Yeah. Dus niet namens, namens een organisatie of namens de bond of wat dan ook, maar gewoon namens de kijkers. En daar was hij zo blij mee dat hij uh, zijn tas pakte. Dat was niet de bedoeling hoor, maar hij pakte zijn tas en haalde een gebruik shirt eruit. Ja. Yeah. En dat, uh, dat rook naar Dédorand. <lacht> niet naar zweet maar naar deodorant En toen heb ik dat shirt dat heb ik meegenomen naar de vereniging En daar speelde iemand die voor de Olympische Spelen trainer was, voor ja en uh, die heb ik een shirt laten ruiken en ik zeg, wie, wie shirt is dit? En hij wist het niet, ja. maar er was het iemand uit Nigeria die ook best wel hoog tafeltennisde. Die heb ik als shirt laten ruiken. en die wist het wel. Die zegt dat de dus van Samsenhof. <laughs> en toen had ik dat shirt, heb ik aan die jongen waarmee ik net dat toernooi ben gaan geven, als aandenken en als bemoediging om door te gaan met de sport. Grappig, leuk zeg. Ja, dat zijn dan van die beroemdheden, daar. Ja, ik had nog nooit van hem gehoord, maar ja, als je niet in, in, in, nee. uh, in de tafeltennissport zit, dan, uh, ja, uh, ja, dan kom je daar ook niet zoveel bij. Maar ik, ik zit nu even op zijn Wikipedia pagina, maar volgens mij is het echt een legende. Ja, die, een legend. die, die, die alleen nooit wereldkampioen is geworden, lees ik hier. Nee, nooit, uh... Over Walner, over Walner is wat dat betreft, als je het over de hebt. OV natuurlijk de man. Mm -hmm. Zelfs waar de Chinezen zich op stuk hebben gebeten. Maar Sam nog was zo sierlijk. Hij had alleen geen, uh, geen harde backhand, zeg maar. Hij had oh, alleen ja. een, hij had, ja, dus hij was aan één kant dominant, zeg maar. En OV uh, die had echt ook geschreven in boeken. Ja, je moet aan beide kanten dominant zijn. Dan hoef je niet te kiezen. <laughs> ja, maar, dat lekker makkelijk te ja, zeggen. Eén kleine handicap, maar verder zo sierlijk en zoveel balgevoel. Het genoeg genot om naar te kijken. Ja. En die overwanden, dat is voor de mensen die dat niet weten, dat is, dat is een Zweedse, Zweedse tafeltennisser. Is dat een grote, ja. grote held. Dankjewel, Timo. Mooie verhalen. Ja. Oké. Okay. Ik spreek je later weer. Hoi, Hoi. Hoi. Hoi. Gaan we naar Chris. We hebben het over beroemdheden die je wel eens meteen gekomen. Of andere oh, gekke verhalen die je daarmee te maken Hebben 0800 1121. Chris, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo. Ja, ik uh, heb een heel leuk verhaal. Nou, kom maar op. Ik ben heel benieuwd. Um, in de 70 jaren van de vorige eeuw. Ja. Toen ging ik met mijn vrouw samen op vakantie naar Malta. Mm -hmm. En uh, toen kwam ik met iemand in contact. En uh, toen vertelde ik hem op, op een gegeven moment over mijn hobby. En uh, dat vond hij zo interessant dat hij mij uitnodigde voor een uh, radiointerview. Ja. Wat, wat is je hobby? Uh, het verzamelen van Carmilla-platen. Carmilla-platen? Glenn Miller. Oh, Glenn Miller? <laughs> ik dacht. Ja. Oké, okay, ga verder. En eh, toen eh, vond ik dat leuk. Mm -hmm. En eh, toen zei hij man: Die zei van nou: Ik bel je wel op. Wanneer we je komen ophalen voor het interview. Ja. ja. Een paar dagen later kreeg ik een telefoontje. En toen eh, werd er gezegd: Van nou, morgenochtend om een uur of half Dan komen we je ophalen. En dan maken we die opname En die wordt dan s'avonds om zes uur. Wordt dat uitgezonden? Ja. Oké. Okay. Nou, die volgende dag, toen de, waren mijn vrouw en ik, die zaten in de lobby te wachten van het hotel. En toen kwam er een grote limousine voor de deur met een, een chauffeur. En die kwam naar binnen en vroeg aan de balie of ik aanwezig was en ik werd meegenomen. En wij gingen met mijn vrouw samen naar de studio. Ja. Maar toen bleek, op een gegeven moment, we werden steeds ergens anders heen gestuurd... Want uh, het hele eiland was een beetje uh, <coughs> uh, afgezet, zeg maar. En uh, er stond er weer een agent en die stuurde ons weer die richting uit. En dan weer dat, uh, zus en zo. En mm -hmm. uh, toen was ik dat overgegeven met Zat. Ik zie allemaal de tijd die ja. We komen op deze manier komen we nooit in de studio ook? <lacht> nee, je nee, ja, had je net zo verheugd om te gaan praten. Ja, dus ja, toen zeg ik tegen die chauffeur. Nou, wacht maar even, ik loop wel even naar die agent toe. Er stond een uh, motoragent op de hoek. Van de straat, en uh, ik ging naar die agent toe. Ik zie, oh, wat is er eigenlijk aan de hand dat we steeds omgeleid worden? Ja, ja zegt, zegt die agent. En we staan te wachten op uh, een, een staatsbezoek van Gaddafi. Oh! Ik zeg, nou, dat is mooi. Ik zeg, maar ik moet wel om 11 uur in de studio <lacht> wezen. Ja, kan, kan Gaddafi <lacht> wel. Uh, <lacht> ja. Die kan wel aankomen, nou, ja. Nou, zegt die agent: Weet je wat, rij maar achter mij aan. En eh, dus die motor die klom op zijn motor. En met zwaailicht. <laughs> werden wij we tegen het verkeer ingebracht <laughs> naar de radiostudio. En het eind van het liedje was dat die mensen die langs de weg van de, van stonden te kijken. die hebben mij later versleten voor een, een kadafi. Want zij hadden een leuke kadafi <laughs> die, die, die, die zaten allemaal aan jou te zwaaien omdat zij dachten dat jij kadafi <laughs> was. <laughs> nou, en als ik dan later met mijn vrouw een mannelingetje langs de boulevaar maakte en dan liep iedereen daar met de knipmesje van oh, toch weer, <lacht> <lacht> Nou, ik heb die mensen maar zo in de war gelaten, maar ik vond het hartstikke leuk. Ja, ja dat moet je wel weer oppassen natuurlijk, hè, als je jezelf voordoet als Gaddafi, dat, uh, dat, dat kan fout aflopen. Tegenwoordig niet meer, maar uh, nee, goed verhaal zeg, Chris. <lacht> Maar dat was leuk, bij jou, 30 jaar geleden, ja. Ja. maar dat was mijn verhaal. Hoe is, het, hoe is het afgelopen met het interview, heb je nog gered? Ja, ja, ja. ja. Uh, want uh, toen werd er op een gegeven moment uh, gezegd van nou, maar wij hebben ook wel een, een grote platencollectie hoor. <laughs> en uh, toen ging ik mee naar die ruimte waar die platen allemaal stonden. En uh, toen bleek dat... Uh, een organisatorische chaos te wezen, want het was helemaal niet op alfabet of weet ik veel wat. Dus je moest wel weten waar die platen stonden, maar een of ander systeem zat er niet in. En toen heb ik dat gezegd. Ik zei, dat moet je zo doen. En toen hebben ze twee mensen hebben ze een paar dagen aan het werk gehouden om die, die platencollectie op alfabet te zetten. Goed verhaal, Chris. Dankjewel voor je, voor je mooie verhaal. Oké, klukken wel. Tot later, hè. Fijne oh, dag, verder. En we hebben nog een kwartiertje 0801-121. Als jij wel eens een beroemdheid bent tegengekomen 0801 121. Het is een spannende dag vandaag. Over een paar uur vertrekt André Kuipers weer naar de aarde. Hij heeft zes maanden in de ruimte gezeten. André Kuipers. En uh, was dan wel niet een Man on the Moon. Maar ik vond het toch wel leuk om een soort van nou, liedje voor hem dan speciaal te draaien. R.E.M., Man on the Moon. Mama. Red lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister. Let Man on the Moon gaat natuurlijk niet over André Het gaat over Andy Kaufman, over beroemdheden gesproken zeg. Uh, uh, die had ik nog wel eens een keertje willen ontmoeten. Dat gaat niet meer gebeuren. Of nou ja, misschien toch wel. Je weet het niet. Het is uh, een man met een, uh, met een enorme. Ja, die, de, de, daar hangt een mysterie omheen. Hij is overleden al heel lang geleden. Volgens mij al een jaar of nou, wat zou het zijn. 25, 26 of zo wel. En dat was een stand-up comedian. En uh, die zat onder andere in Taxi, die serie. En op een gegeven moment ging hij ook uh, typetjes doen. Tony Clifton is bijvoorbeeld een typetje van hem. Maar er was nooit helemaal duidelijk of hij nou Tony Clifton speelde... of dat iemand anders Tony Clifton was. En volgens mij zijn ze ook wel eens een keer samen op het podium geweest. Wat dan weer niet kon. Maar ja, hij leek dan toch wel heel erg veel op Tony Clifton. En uh, uh, op een gegeven moment is hij ook gaan uh, worstelen. Heeft hij een professionele worstelcarrière, is hij begonnen... Alleen dan wel bij het vrouwenworstelen. Dat was een beetje vreemd. En op een gegeven moment, ja, hij bedacht allerlei dingen. En hij, hij, hij ging Elvis imiteren. Hey, baby. Allemaal van dat soort dingen. En uh, ja, het was een fantastisch verhaal. En een hele rare mannen. En uiteindelijk werd hij ziek. Kreeg hij, uh, kreeg hij longkanker. En omdat hij zo ontzettend vaak tegen mensen had gezegd. van uh, dingen die niet waar waren. Hij had ze altijd in de maling genomen. geloofden mensen dus nooit dat hij. Uh, daadwerkelijk ziek is. En uh, pas op het allerlaatste. Men, dachten mensen van. oh ja, verrek, het is echt zo. En nog steeds zijn er mensen die dachten van. hij neemt ons gewoon in de maling. Ook omdat hij heeft gezegd. Uh, twintig jaar na mijn dood kom ik terug. Kom ik terug naar, naar, naar, naar jullie? En toen is er in, uh, nou weet ik, begin, begin 2000 ergens, uh, 2003, 4, 5 of zo, is er een, uh, uh, welkom terug, Annie Kaufman feest georganiseerd voor Annie Kaufman. En, uh, uh, want ja, mensen dachten van nou, Annie Kaufman komt terug. En op dat feest was dus ook Tony Clifton. En Tony Clifton was dus het typetje van hem. Dus. Ja, of hij nou wel of niet echt terug is gekomen, niemand die het weet. Mocht je denken, goh Luc, wat een interessant verhaal. Hoe weet je het allemaal? Nou, daar is allemaal uh, een film van gemaakt. En uh, Jim Carrey speelt daar Annie Kaufman in. En ik denk, ik durf wel te zeggen dat het een van de mooiste films is die ooit is gemaakt. Dus mocht je een, uh, denken van, nou, ah, wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat een stom gedoe, die sport, en EK-finale, Tour de France, heb ik helemaal geen zin in. Ga lekker Man on the Moon, zo heet de film, downloaden en, uh, en kijken. En dat is echt een topfilm. Volgens mij kun je hem drie keer achter elkaar kijken en dan nog uh, uh, raak je niet uitgekeken. Goed, genoeg daarover. Jenny, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? O, rustig. Ja, uh, uh, was je aan het slapen, ben je net wakker of uh, uh, ben je nog wakker? Ik ben nog wakker. Ah, oké. Okay. Jij bent een, later, een later rik, ben je altijd. Laat op. Ja. Hoe kan dat? Tussen doorslapen. <laughs> ja, je bent een soort kat. Ja, ik heb van die katten slaapjes. Katten slaapjes, ja. Gewoon een uurtje of drie doe je even twintig minuten je ogen dicht en dan kun je er weer een paar uur tegenaan. Ja. ja nou, wel makkelijk. Handig als je dat kan. Ehm, um, we maar hebben... Even, even mij toch vragen aan jou stellen? Ja, zeker. En die Andy Kaufman waar je het over had. Dus had ja. maar met die rare ogen. Ja, hij had wel, ja, had wel typische ogen, ja. En hij, vaak hoedjes op. Ja, hij speelde latka, speelde die uh, in, uh, nee, okay. in Taxi. Ja. En uh, hij was, ja een, beetje, ja, een beetje gekke ogen had hij wel, inderdaad, ja. Oké. Ja. Okay. ja. En we hebben het over beroemdheden die je ooit wel eens bent tegengekomen. Heb jij er eentje? Ik heb er drie. Oké, okay. nou, kom maar op. Ik was vier... Mm -hmm. En toen ging prinses Beatrix voor het eerst naar de overzeese uh, gebiedsdelen ja. van Nederland. En ze kwam dus in Suriname. En ze kwam ook naar het district waar ik toen woonde. Mm -hmm. En toen mocht ik er een cadeau aanbieden. Oh, wat dan? Wat heb je er gegeven? Dat was een mok met er kop erop. <laughs> een mok met een kop erop. Ja. Laat ze nog niet. Dat weet ik niet. Ik nee. had mijn moeder uit Nederland meegenomen. Ja. En iedereen vond het bijzonder. En dan was er van het zitspapier erin en op een dienblad. En, ja. Uh, een speciaal jurkje had ik aan met rood blauw en oranje. Ja, wel een uh, mooi cadeau toch? Ja, ja, en toen kwam ze bij me staan en ik moest iets zeggen, ik weet ook niet meer wat. En toen zei ze van, krijg je van jou ook nog een mooi handje? En ja, ze bedoelde dus de rechterhand. Ja. Maar dat was me al ingefluisterd, dus dat dienblad moest weg. En ze kreeg die rechterhand. Ah, oké. Okay. ik kom me herinneren dat ze hele zachte handen had. Ja? Er zat, ja. Er, er zat geen eelt op. Nee, nog nee. niet. Nee. Nou ja, ik weet niet of dat nu al... Volgens mij werkt ze niet zo heel vaak meer in de bouw. Dus ik denk, nee. dat, denk, dat, denk niet dat dat heel erg uh, meer is. Kun je ze aan beeld houden? Nou oh ja, dat deed ze altijd inderdaad, ja. Oh, dan heb ik hem misschien net wel gesproken. Ja, dat zou kunnen ah, inderdaad. Je ja. moet veel hakken, hè? Ja, dat is waar, dat is waar. Ja, dat is waar. Ik vind het een leuk mens. Heb je, je, je had er nog een, je hebt drie beroemdheden ontmoet. Wie is de ja. volgende? Dat zijn Irene en Marguerite. Oh ja, die stonden erachter. Nee, Oh. die kwamen toen ik negen was. En die mocht jij weer een cadeau geven? Ja. Oh, en wat kregen zij? Dat mag jij raden. Een mok met de kop erop? Ja. GELACH. <laughs> want Zij waren natuurlijk al een beetje jaloers geworden omdat Beatrix dat wel had. Ja, daarom zijn ze natuurlijk gekomen. <laughs> ja, die dacht ik, ga ook even zijn mok ophalen. Maar prinses Christina, die is nooit geweest. Hmm. Dus toen moest ik ze vragen of ze die voor, voor prinses Marijke wilde, mee. want toen heette ze nog Marijke. Hè? Ja, ja. Nou, dat gingen ze doen en ze waren echt heel vriendelijk. Maar ze zaten op een verhoging in een soort buurthuis en het, was, het waren drie treedjes en van de treedjes waren het zeven stappen naar de prinsessen. Ja. En dan moest je dus een, voor elk even door de knieën en dan ging je tussenin staan ja, ja, ja. om je verhaal af te steken. En, en uh, bij het teruggaan moest ik achteruit lopen. Daar had ik op geoefend. Want je mag je, ko je rug niet naar de prinsessen toe draaien. Hè? Nee. Dat zei men tenminste. Maar Juliana die zei dat ze dat zo erg vond. Ja, ik, ik was laatst in Soesdijk. Dat, dat, en, en tegenwoordig mag dat weer, geloof ik. Of, uh, of, of zij doen daar niet zo moeilijk over. Uh, dat, ja. Uh, ja, uh, maar en, uh, het waren dus zeven stappen naar de prinsessen. Mm -hmm. En het zouden dus zeven stappen terug moeten zijn. Maar ik was vergeten dat ik daar tussenin was gaan staan, dus dat er een achterstap bij was gekomen. Oh jee. En, en uh, toen ik dus terugging, voelde ik met mijn voeten, maar ik kon die trap niet uh, vinden en ik raakte een beetje in paniek. Ja. En toen deed prinses Irene uh, met haar hand een beetje zo van: Ga maar, het is goed. Ja. Nou, ik kwam beneden. Ik heb wel op mijn kop gehad. Ja, joh. Ja. Want, ja. uh, want het was toch niet ik officieel goed terug. Ja, ja, ja. Oh, dat is ook, daar kun je toch ook niks aan doen. Ja. Ja. Ja, ja daar, wat, daar, wat, daar hangt altijd wat omheen, hè, dat Koningshuis. Dat moet allemaal officieel en dat moet allemaal goed gaan. En, uh, dat... Ja, en ik denk dat het in de tropen. Het Koninkrijk is natuurlijk een beetje afgeslankt intussen. Ja. Dat het in, daar nog een. Uh, hoe zeg je het? Nog wat officiële. Ja. Ja, één, ja. Dan dan in, hier in Nederland. Ja. ja, wij zijn hier wel van, en, uh, het zal allemaal wel met koningshuis en uh, uh, het maakt ja. ons nooit zo heel verschrikkelijk van uit. Goed verhaal. Wat ik jammer heb gevonden is dat ik er nooit foto's van heb gezien. Ja, oh ja. Die zijn toch gemaakt zou je zeggen? Die zijn gemaakt, ja. Want toen, toen ik dus uh, prinses Beatrix de hand gaf, mm -hmm. toen is er zo'n lamp ontploft. Oh ja, zo. Ik was toen de tijd nog met een lamp. Ja, ja snap ik. Ja. Nou ja, ze en... zijn ooit gemaakt, dus ik hoop dat je ze nog gaat vinden, Jenny. Ik, uh, ik, ik zal voor je duimen. Ja, als er, als er nog iemand is die, die foto's heeft. dan moeten ze mij even sturen naar, uh, naar ons, 47-erdbnn.nl. Ja. Jenny, dank je wel voor je verhalen. Graag gedaan, hè? Oké, okay, te Tot ziens. Doei. Hoi, hoi. Uh, zometeen, crack de playlist met Jeroen Guter. Ja, dat is uh, de, de, de commentator die de finale gaat doen. Hij heeft zijn muziek uitgekozen. Leuke liedjes zijn dat. Welke het zijn, dat hoor je zo meteen. Nu eerst uh, Don't Leave Me, Regina spector. Down on Bowery, they lose their ball eyes and their lip mouth in the night. And stumbling through the street, they say, sir, do you gotta lie? And if you do, then you're my friend. And if you don't, then you're my foe. And if you are a deity of any sort, then... I'm slopes and frozen noses frozen toes the frozen city starts to glow and yes they know that Director. Don't leave me. Nummer kie de pa. Zometeen Crack the playlist. Liedjes zijn uitgekozen door de commentator van de finale van straks het EK-voetbal, Jeroen Goethe.